12 uur. De Radio 1 Sportzone: Willemijn Veenhoven en Felix Meurers. Snel naar Gio voor de finale. Ah, geweldig. Wat een eindsprint was dat. Nicole Spierig, de Zwitserse, die uh, liep op kop in de wedstrijd. Ik zei het al eerder, ze heeft drie grote wedstrijden gewonnen dit jaar. Ze is Europees kampioen geworden. Ze was nummer zes op de Olympische Spelen in Peking. En ze sprintte hier met een Zweedse met Lisa Norde, voormalig wereldkampioene, de nummer 18 van Peking. En ze kwamen echt ja, voor het oog nagenoeg gelijk over de streep. Maar uh, de fotofinish blijkbaar heeft uh, de overwinning gegeven... aan. Uh, de zwitserse voor de Zweedse. Eén dus Nicole Spierig, die dus uh, ja, juichend... Nee, Noorden staat nu weer te juichen. Ik ben benieuwd hoor, wat er gaat gebeuren. Voorlopig staat de uitslag nog zo. Spierig op één, de Zweedse. Tweede, Noorden, de Zweedse. En derde, Densum, de Australische. Maar ik zag die Zweedse ineens opspringen, want ze lagen daar... een minuut lang lagen ze totaal uitgeteld op de grond. Sprongen omhoog uiteindelijk weer. Noorden die begon te juichen. Dan ben ik heel benieuwd wat er zo meteen gaat gebeuren. Of die uitslag straks nog even wordt recht. Zet voorlopig staat hij nog steeds zo officieus. Spiris, Jordan Densum. Geen Nederlandse vrouwen in de top. Die lopen in de achterhoede. Nu het NOS Nieuws met Lieselo Thomassen. De koninklijke marechaussee heeft op dit jaar op Schiphol al bijna net zoveel wapens en nepwapens onderschept als in heel 2011. Tot nu toe zijn er 1600 wapens en nepwap nepwapens onderschept. Vorig jaar waren dat er 1900. Vooral het aantal nepwapens is toegenomen. Koop, Nederlanders kopen die in het buitenland. In Nederland zijn deze nepwapens verboden, zegt de marechaussee. Er zijn ook gadgets bij, maar goed, een, een imitatiewapen is ook verboden. Uh, op het moment dat jij met een, op een echt lijkend vuurwapen een bank binnenloopt... Ja, dan kan je daar natuurlijk afdreiging of uh, bedreiging mee veroorzaken. Dus soms zijn ze niet van echt te onderscheiden, dus levensgevaarlijk. Ook onderschept de Marichousé op Schiphol steeds vaker boksbeugels... ploertedoders, stiletto's en werpsterren. Volgens de Marichousé is augustus de drukste maand van het jaar. De Marichousé weet niet waarom tot nu toe dit jaar... zoveel wapens in beslag zijn genomen.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 Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties stuurt een eerste pakket noodhulp naar Noord-Korea. Het land is zwaar getroffen door overstromingen. De hulp is genoeg om de slachtoffers twee weken lang 400 gram mais per dag te geven. Het is niet duidelijk wanneer het schip aankomt. De laatste weken kampte Noord-Korea met hevige regenval en overstromingen. Zeker 120 mensen zijn omgekomen. Nog eens honderden mensen worden vermist. Huizen, wegen en akkers zijn door het water verwoest. Zo'n 60.000 mensen zijn dakloos geraakt. Medewerkers van de VN zijn naar het getroffen gebied gereisd. Volgens hen is er dringend behoefte aan schoon water... om een uitbraak van ziekte te voorkomen. Amsterdam is klaar voor de Canal Parade. De traditionele botenparade voor homo's, lesbiennes, biseksuelen... en transgenders begint vanmiddag om twee uur. Aan de tocht doen dit jaar 80 boten mee. De Canal Parade is het hoogtepunt van de Amsterdamse Gay Pride... die een week geleden begon. De Gay Pride is er om te laten zien... hoe breed en diverse de homogemeenschap in Nederland is. Naast boten waar feest op wordt gevierd, varen er ook veel boten mee met een boodschap. Voor het eerst vaart dit jaar een Turkse boot mee, die de homoseksuele Turken in Nederland vertegenwoordigt. Het wordt gewoon tijd en uh, we moeten gewoon ook uh, laten zien dat het bestaat. En uh, dat we gewoon uh, eigenlijk allemaal uit de kast komen als we, het, uh, als we het even in het Nederland vertalen. Verder zijn er onder meer boten van het ministerie van Defensie, de Spoorwegen, PostNL en de gemeente Amsterdam.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 ABB Verkeersinformatie. Het is niet zo druk op de weg, maar er zijn toch twee files. Op de A1 Amsterdam Amersfoort is een auto met caravan geschaard. Tussen Naarden en knopen Teem Nesta daardoor drie kilometer file. De rechterrijstrook ook is dicht. En er wordt gewerkt op de A50 Arnhem naar Os. En daarom tussen de knopen te Valburg en Eewijk vier kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Vol prachtige tijdloze soul. Home Again van Michael Kimanuka. Nu voor 12.99 bij Free Record Shop. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Veel files in Frankrijk en Duitsland. Dat is een zwarte zaterdag. Het is gouden zaterdag hier in Londen. Zo de winnares van de gouden medaille op de marathon. De triathlon. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Meerders. Snel nog hier lippens, want er was wat onduidelijkheid. Ja, er was onduidelijkheid, hoewel uh, het uh, scorebord gewoon niet liegt En het scorebord blijft nog steeds staan. Eén, Nicola Spierig uit Zwitserland. Twee dan, de, die uh, Lisa Norden uit Zweden. En derde, die Aaron Densum uit Australië. Maar met name Spierig en Norden, we krijgen de herhaling op herhaling te zien. En echt met het blote oog is het niet waar te nemen. Zelfs op één uh, honderdste van een uh, seconde zijn ze gelijk geëindigd. Exact gelijk. Maar toch uh, heeft uh, men blijkbaar besloten om die Spierig... In die... ...in ieder geval die gouden medaille te geven. Zij wordt hier als winnares uh, genoemd. Op de 36e plek trouwens de beste Nederlandse Rachel Klamer op 5 minuten en 11 seconden. En daar komt ook de tweede Nederlandse Maaike Kalers komt in de richting... ...van de finish gelopen. Ook nog een jonge meid, 21 jaar oud pas uit Limburg uit Weert. En zij komt nu binnen op 7 minuten en 5 seconden van de winnares. De Nederlandse vrouwen hebben dus geen rol van betekenis gespeeld... ...in deze triathlon. Maar er is nog hoop, want ze zijn nog jong. Ze hebben het goed gedaan op de, Europe... of op de wereldkampioenschappen... ...bij de junioren een aantal jaren geleden. Ze doen nu dan echt mee met de grote dames, om het zo maar te zeggen. En daar zullen ze nog in moeten groeien. Over Vier jaar Olympische Spelen in Rio de Janeiro in Brazilië. Dan moeten ze er staan, dan zijn ze wat ouder, dan zijn ze 25 jaar. En dan kunnen ze misschien echt meespelen in dit geweld. Het geweld dat gewonnen is door Spierig de Zwitserse voor Norden en Densen. En die houtkram volgt de verrichtingen van Nadine Broersen en Daphne Stippers. En vooral die laatste, daar ben ik heel benieuwd op dit moment. Ik ook, ze heeft net gesprongen, ze krijgt een witte vlag. Dus we wachten even op de afstand. En ja, als ik heel eerlijk ben, het is wel heel spannend aan het worden. Um... Ik, ik wil niks beloven hoor, maar ze staat nu virtueel, zoals dat zo mooi heet... op de derde plaats in de Meerkamp. Met die eerste sprong van 6-27. Kijken of ze dat kan verbeteren. 6-27 was het. Wordt het een, uh, een verdere afstand, om het uh, even heel uh, uh, slecht te zeggen. Het wachten is in het stadion op die uh, afstand... En het is 6'28. 1 uh, centimeter erbij. Ja, Mooi. ze tellen hoor. Het zijn punten. En uh, het is goed, 6'28. Ze heeft zo dadelijk nog één keer een uh, sprong te gaan... voordat ze aan het uh, speerwerpen gaat beginnen. Maar Daphne Schippers dus 6'28. Nadine Broerse heeft tot nu toe 5'94. En allebei de dames bij de meerkamp hebben nog één poging bij het verspringen. Naar Gerard de Groot, Nederland-Korea, het hockey. Het is spannend. Het is zeker spannend. Nederland op die 2-1 gekomen vlak voor het nieuws tegen het nieuws aan. Ellen Hoog ronde de actie van Naomi van Ass op links in de cirkel. Heel goed af met een hard diagonaal schot. En zo heeft Nederland binnen een paar minuten de wedstrijd doen kantelen. 1-0 stonden ze achter. Een minuut of 4-5 duurde dat. Toen werd het 1-1 door Liederweij Welten. Toen werd het 2-1 door Ellen Hoog. En op dit moment neemt Nederland een beetje gas terug. Gaat wat rustiger spelen. Ze hebben veel, veel moeten geven om heel snel die achterstand van Korea om te buigen... En om de wedstrijd weer in handen te nemen. En dat is op dit moment gebeurd. Behalve zojuist een geweldige kans voor Park. die op de doelkiepster van Nederland. Joyce Sombroek stuit. Een goede redding van uh, Sombroek was dat. Want die park die stond helemaal vogeltje, vogeltje vrij in de cirkel van Nederland. Maar kon niet scoren. Gelukkig maar. Nederland blijft dus leiden. T 10 minuten, 11 minuten te gaan nog in die eerste helft tegen Korea. Het blijft een lastige wedstrijd hoor. Het was al aangekondigd van tevoren. Die Koreanen zijn hard. Die zijn uh, ja, vasthoudend. Die zijn lastig. Die zijn taai. En dat is een moeilijke verdediging om uh, te doorbreken. En dat is zojuist ook niet gelukt bij een strafcorner. De eerste van de wedstrijd. Voor uh, Maartje Pouwen dat leverde niks op een slapschot uh, midden in de doelmond. Waar de kiepster van Korea helemaal geen moeite mee had natuurlijk. Nederland blijft in balbezit, doet het achterin rustig aan. En wacht op de openingen voorin die toch een keer zullen moeten gaan komen zou je zeggen. Asia, hoe kan je die nummers zo uitzoeken Willemijn? Niet op de moment. Lekker <lacht> op, One thing I said that I would never do A look from you and I would fall from grace And that would wipe the smile right from my face Do you remember when we used to dance? And it's a dance arose from circumstance One thing led to another It was the heat of the moment Telling me what my heart meant The heat of the moment Showed in your eyes. eyes And now you find yourself in 82 The disco hot hold the charm for you You can't concern yourself with bigger things You catch a full and ride the dragon's wings Cause it's the heat of the moment The heat of the moment Were the things you wanted for yourself Teenage ambitions you remember Super destijds, al op wel een supergroep was. Uh, samengesteld uit uh, leden van Emerson, Lake and Palmer, King Crimson en Yes Asia. De Zwarte Zaterdag is vandaag al vroeg begonnen. In Frankrijk en Duitsland stonden al voor 8 uur lange files richting het zuiden. Trink je glas van het ANWB-steunpunt in Lyon. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het inmiddels op de Franse wegen? Uh, nou, het is wel uh, aardig druk. Ik zie dat er al een paar files staan, maar tot nu toe valt er nog wel wat mee. Hoeveel kilometer? Um, dat, ja, dat scheelt een stuk in totaal, weet ik zo niet, moet ik zeggen. Ik, zou, ik las iets rond de 400. Ja, dat zou, dat zou wel kunnen, ja. ja. Dat was rond 10 uur en nou, dan zullen er inmiddels er zo'n 600 kilometer verwacht. Ja, er zijn heel, ook nog wat wegwerkzaamheden, dus dat wil wel aardig druk zijn. Ja, dan denk ik ook altijd, waarom wordt dat dan zo uitgezocht? Met die wegwerkzaamheden. In de, in de zomer dan gaan ze asfalteren. Ja, ja, maar ja, zij kennen ook wel de Zwarte Zaterdag, toch? Uh, ja, dat wel. Oh. Ja. <laughs> um, krijgt u ook veel meldingen binnen van pechgevallen Want dat krijg je dan ook altijd? Ja, die krijgen we inderdaad heel veel binnen. Veel overweten uh, motoren? Veel, uh, veel overweten motoren, veel mensen zijn op de heenweg en ook alweer heel veel mensen op de terugweg. Dus het is een heel druk weekend. wat moet je doen als je daar staat met een overweten motor? Overweten motor wil ja, je natuurlijk uh, aan de kant gaan staan, uh, de boel af laten koelen. En uh, dan moeten we even kijken of, uh, of we daarbij kunnen helpen. Als ze op de snelweg staan, dan zullen ze de snelwegdienst moeten inschakelen. Ja. Heeft, u nog veel, heeft u nog advies voor mensen die, uh, die nu thuis zitten en denken, nou, ik weet niet of ik wel moet gaan? Uh, nou, vandaag is wel een dag om, uh, om te onderwijken. Zeg maar. Ik denk dat het maandag een stuk rustiger zal zijn. Ja, en het advies is altijd vooral vroeg weggaan, toch? Uh, vroeg weggaan, ja. ja. Maar ja, dat heeft dan voor dit geval niet maar zin nu meer. Maar... Is het al te laat inderdaad. Wacht het tot maandag. En dan is het in Duitsland ook nog heel druk? Uh, ja, maar daar heb ik iets minder zicht op, want ik hou me vooral bezig met Frankrijk. Ja, maar goed, u weet dat het daar druk is. Uh, al mijn collega's hebben het druk, weet ik. <lacht> ja. Wat is de verwachting voor de rest van vandaag uh, over Frankrijk? Uh, ja, ik denk dat het, uh, de files langzaam opschuiven naar het zuiden nog verder. En uh, dat het daar erg druk gaat blijven, tot, uh, tot zeker in de avond nog wel. Ja. Maar dat het dan wel wat minder wordt. Krijgt u nou ook veel uh, mensen aan de telefoon die, die enorm lopen te klagen? Want op zich weet iedereen dit wel, toch? En die loopt te klagen? Ja, ja dus... van jeetje, wat een gedoe. Er uh... zijn altijd mensen die klagen, natuurlijk. Ja. Maar de uh, meeste mensen hebben wel begrip voor de situatie. Die weten dat het Zwarte Zaterdag is. Precies, die weten wat het en, uh... Zwarte Zaterdag is. U viel even weg. Ja, die weten wat het Zwarte Zaterdag is, inderdaad. Goed, gewoon, gewoon rustig blijven zitten en lekker naar Radio 1 luisteren. Precies. Andy Houtkamp, Nadine Broersen en Daphne Schippers worden gevolgd op de voet door Andy. En terecht, uh, ja, je zou zeggen, laatste sprong, zeker op deze zaterdag... alles uit de kast, dat uh, probeerde Nadine Broers ook. Maar uh, haar voet ging net over de balk, dus een... Uh... Uh, weer een streepje bij haar derde poging. Eerste streepje, uh, tweede 5,94. En daar blijft het bij, bij het verspringen. Iets onder haar persoonlijk record, 6,19 was dat. En zij is dus klaar met het verspringen. Gaat zich opmaken voor speerwerpen. Belangrijker, de derde poging straks. Ik denk over een minuut of 5, à 10 van Daphne Schippers. Die nu op 6,28 staat. Maar het zou zo prettig zijn als zij richting haar persoonlijk record van 6,54 meter kan gaan. En die houtkamp, hoe doen de dames het tegen Zuid-Korea? Hockey. Gerard. Uh, sorry, Gerard God. Het hockey is op dit moment gevorderd... tot 4,5 minuut voor de rust. 2-1 leidt Nederland nog steeds tegen Korea. Een moeilijke, lastige Koreaanse ploeg. Achterin scherp verdedigend. Dan moet je het van de strafcorners hebben. Nederland heeft er twee gekregen tot nu toe. Maar nog steeds heeft Maartje Paume in dit Olympisch toernooi... niet kunnen scoren uit de strafcorner. Ook de tweede ging niet goed. De rebound was wel voor Eva de goede, maar dat leverde niks op. En daarom heeft Nederland, ja, moet Nederland van de velddoepen te komen... voorlopig hier in dit toernooi. En dat is juist tegen een ploeg als Korea die zo strak en uh, gedegen verdedigt, moet je zeggen, taai verdedigt, is het lastig om uh, via veldkansen, via openingen in de aanval uh, te scoren, om tot doelpunten te komen, om tot allereerst al tot mogelijkheden te komen. Dus wat dat betreft blijft het vechten voor Nederland tegen een uh, Koreaans team dat het achterin, ik zei het al, strak en Dicht houdt. En Nederland moet naar openingen zoeken. Blijft dat zoeken via een korte combinatie en dan weer een lange bal. Maar het levert tot nu toe uh, geen uh, echte treffers meer op... nadat uh, Ellen Hoog voor de 2-1 heeft gezorgd een uh, minuut of uh, 15 geleden. Ed van der Bende is het tweede Nederlandse paard al bezig. Die moet nog binnenkomen, Felix. En dat wordt dan Michael van der Vleuten. De 24-jarige zoon van Erik van der Vleuten. En hij rijdt het paard Verdi. Een 10-jarige hengst. Een Nederlands gefokte. Overigens zijn er in dit startveld van 75 paarden... zijn er 15, dus 1 op 5 Nederlands gefokte. Dat geeft wel het belang aan. En je zou kunnen zeggen, ja, er wordt nog wel eens wat geëxporteerd. Ook de betere paarden. Maar goed, voorlopig hebben we zo'n Verdi. Gelukkig nog altijd in eigen bezit met Michael van der Vleuten. En die gaat kijken hoe die over die totale te afhindernissen met 15 sprongen gaat presteren. Een parcours gebouwd overigens door Bob Ellis, die we ook nog wel eens van wedstrijden in Nederland kennen. Van Heeft parcoursbouw onder andere geweest in Zuid-Laren en Leeuwarden. En deze Brit heeft het bij deze openingswedstrijd lijkt het niet al te moeilijk gemaakt. Want we hebben nu van de 18 starts zijn er maar vier of vijf die fouten hebben gemaakt. Terwijl er toch drie hindernissen op de maximale hoogte van 1,60 meter staan. Overigens een fantastisch parcours om te zien. voor. Het publiek met zo'n 25.000 toeschouwers uh, zo weer volgepakt hier, die tribunes. Maar de paarden die uh, deert dat niet, die gaat het alleen maar om uh, het uh, afzetmoment te bepalen. De paarden zijn kleurenblind, dus die moeten geholpen worden door de ruiter om het afzetmoment te bepalen. En hij is inmiddels tot de eerste dubbelsprong gevorderd en is foutloos in een uh, mooi gelijkmatig tempo. Tijd staat niet te krap, maar we uh, hebben wel twee ruiters met tijdfouten gezien, dus je moet over niet te langzaam gaan. Je moet een beetje dat tempo van 375 meter per minuut aanhouden. En daar het lastige in dan is, dat is een water bak, met eh, daarboven een oxer, een hoogbreedtesprong, en daarachter weer een waterhindernis met een zeilschip ernaast, een beetje van die vreemde vormen, dat kan natuurlijk de paarden wat afleiden, maar gaat nog altijd uitstekend daar, en is inmiddels eh, gevorderd tot en met de hindernis 7 in het parcours, en dan eh, gaat hij nu weer naar een oxer, een oxer is een hoogbreedtesprong, met een deel voor en een deel achter, in dit geval iets oplopend, 1,50 voor, 1,55 achter, en dan zo'n anderhalve meter van voor naar achter, de volgende dubbelsprong gaat hij keurig overheen, in het eh, mooie oranje rijden als wel. De kleur, daar kun je over twisten. Maar eh, nu over die uh, towersprong gaat hij naar de laatste serie. Ter Square, dat is een keuzesprong. Die kun je aan de linkerzijde nemen of de rechterzijde. Oh, die wordt goed genomen. Dan gaan we naar de laatste dubbelsprong in. En dit is 12 stone hedge. En dan gaat hij goed over de eerste. Eengelofspong daarachter. De tweede. Uh, Fouders parcours. Even kijken naar de tijd. Dat is binnen de tijd. Dus ook hij doet wat hij moet doen om te zorgen dat Nederland in ieder geval individueel gezien ook bij de, van de 75 die vandaag start ...naar de eerste ronde van de landenwedstrijd, de beste 60, gaan. En dat je als team natuurlijk ook iets moois neerzet. Gerard de Groot bij het hockey. Ik zag een prins carnaval in beeld, een oranje die <laughs> heel zagrijnig keek. Maar dat lijkt me niet nodig. Nee, dat is zeker niet nodig. Het is 2-1. Maar misschien kijkt hij zacherijner, omdat er eigenlijk niet zoveel meer aan is. Het laatste kwartiertje van de wedstrijd. Het publiek eh, toont dat ook aan. wat de weef gaat nu door het stadion. En dat doe je alleen maar als je hier een beetje verveelt. Denk ik. Nog 20 seconden en Nederland gaat rusten met die 2-1-voorsprong. Door die doelpunten van Liederwein Welten en Ellen Hoog. Nadat Nederland eh, 1-0 achterkwam eh, door John. Die een strafcorner benutte. En dan gaat Nederland waarschijnlijk in de rust een keer met elkaar overleggen. Hoe ze dan toch nog moeten gaan scoren. Hoe ze die... Eh... En dat is de mogelijkheid. Er is een mogelijkheid om te scoren daar, maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Kim Lammers mist die kans. Werd goed aangespeeld door Dirkse van der Heuvel, maar ze miste dat kansje. Op het moment dat het laatste fluitje jou klonk en het publiek bezig was met de weef... en niet eens het traditionele aftellen van de seconde... want dat doen ze hier altijd zo aardig met z'n allen. Dan tellen ze af gewoon tot de rust er is. Dat konden ze niet eens doen, daar hadden ze geen tijd voor. Maar Nederland gaat rusten. Liederwij Welten, Ellen Hoog. Zij staan op het scorebord met de Nederlandse treffers. En Nederland gaat rusten met die 2-1 voorsprong. Radio 1. Sportzomer tweet. Vandaag met Anne de Jong. Ja, gisteravond werd er wel gesport. Maar de Nederlanders kwamen erbij niet spectaculair in actie. We hadden natuurlijk onze zwemtoppers: Ganomi, Kromovic, en Marleen Veldhuis. Maar laten we eerlijk zijn, de plaatsing voor de finale van de 50 meter was niet meer dan een formaliteit. En dus zat heel Twitter Nederland klaar voor London Late Night, het programma met Mart Smeets. Dit keer niet voor de diepgravende interviews, maar vooral voor het leukste spelletje sinds het Rad van Fortuin. Ja, bingo! Luc zei het gisteren al, er gaat een Mart Smeets bingo rond op het internet. Het concept is simpel. Zodra de Mart iets zegt wat op die kaart staat, dan mag je er een streep doorzetten. De bingo-kaart is te downloaden op zo'n beetje ieder Twitter-account in Nederland. Dus Ed Willemijnvee en Ed Felix Muurders, ik kan me haast niet voorstellen dat jullie hem niet hebben. Ik zou zeggen, pak hem er even bij en dan neem ik de antwoorden van gisteren even met jullie door. Nou zit er in een in, uh, in Nederlandse ploeg zit er een man, uh, Florian van Rijzenbergen. Zegt die naam jullie iets? Ja, daar is de eerste. Zegt die naam jullie iets? Kan van de kaart. En voor de rest? Bleef het akelig stil. Geen chapeau dus, of mag ik dat zeggen? Maar niet getreurd, vanavond is er natuurlijk weer een nieuwe London Late Night... en dus nieuwe kansen in de bingo. Thank you so much. Ja. Graag gedaan hoor, Mart. Ondanks deze bingo wordt er op Twitter een beetje gemord over de prestaties van Nederland. Ed Domien zegt... Wat ik dus al de hele week lees. Wat doet die en die sport het ongekend goed? Dit wordt ongetwijfeld goud. En dan helaas niet door naar de finale. En Robert Kolhof, die wil geen gezeik meer met vierde plaats. Hij wil medailles zien. Ik zeg, laten we onder het kopje. Het kan nog veel erger kijken naar onze zuiderburen. Zij staan 36e in het medailleklassement met een zilveren en een bronzen medaille. Ja, dit ding is dus absoluut niet nodig, dit volkslied. Ed Pitel, die zegt vrij rankuneus... als er in het Olympisch wielrennen evenveel variaties zouden zijn... als in het zwemmen of lopen... dan had Tom Bone ook al tien medailles gewonnen. En Ed Niels Stree die bekijkt het optimistisch. Hij zegt, het is nog een geluk dat België niet opgesplitst is. Anders hadden wij Vlamingen nog geen enkele medaille gehad. Waar wonnen de Belgen dan in, vraag je je natuurlijk af. Charline van Snik won brons bij het judo... en Lionel Cox won zilver op het schieten 50 meter liggend. Ja, ten eerste is het luchtgeweer schieten, lieve Belgen. En ten tweede, een sport waarbij je mag liggen, is sowieso geen sport. Nu nog een kort rondje langs de sporters en tv-kijkers die zich nu op het internet begeven. Onze Ranomi die lijkt zeer ontspannen. Op de dag dat ze haar tweede gouden medaille moet gaan halen, is ze vooral bezig met, jawel, eten. Ze twittert: Wat eet Nederland vandaag? Lekker ongezond voor de buis. De Chicken Coco Masala is een aanrader. En ze heeft ook nog eens een link van het recept uh, op haar Twitter gezet. Dat is te vinden op etranomicromo. En als laatste wordt er op tv nu vooral, of werd eigenlijk, gekeken naar de triathlon. En dat levert nogal een discussie op. Francis Odilia, die is er nog niet helemaal over uit. Ze zegt, en toch vind ik het een raar gezicht, in badpak op een fiets. En Sammy, die snapt de sport nog niet helemaal zo goed. Zij schrijft op Sammy J. Koning X, wat de fuck, gaan die zwemmers nu echt fietsen? Ach ja, het is ook allemaal heel erg lastig. Tot zover de tweets voor dit moment. Rond half vijf ben ik er weer. En die houtkamp heeft een verrassing gezien bij de series op de 400 meter. Ja, de winnaar van Peking, uh, Sean Merritt, ging eruit. Uh, raakte geblesseerd. Uh, haalde de finish in ieder geval niet. En is er dus niet meer bij. En ik zit nu te kijken naar misschien wel de volgende verrassing. Want uh, Dobrinska, dat is de winnares van de meerkamp uh, vier jaar geleden bij de vrouwen. Heeft al twee keer een kruisje achter haar naam. En uh, zal toch uh, een keer goed moeten springen. En volgens mij, nou ze heeft wel een witte vlag. Maar uh, ik denk dat het een paar meter is, want ze kwam helemaal niet goed uit. En dat zou ook weer een verrassing betekenen dat uh, Dobrinska eigenlijk uitgeschakeld is voor een medaille. Overigens wel redelijk goed nieuws voor Daphne Schippers. Die moeten gaan komen over een minuut of vijf. Nou, Sebastian Timmerman, laatste onderdeel van het ochtendprogramma. Alhoewel het in Nederland natuurlijk al middag is. Het, uh, het zijn de zestiende finales van het sprinttoernooi bij uh, de mannen. En die laatste niet gaat tussen de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins en uh, Nijsjane Philippe. Anders, ik moet het omdraaien. Ik zei het bijna verkeerd om. Uit Trinidad is hij afkomstig Eén deelnemer per land. Mag er maar meedoen. Daardoor ontbreekt een groot aantal toppers. En dat verziekt toch eigenlijk wel een beetje dat mooie sprinttoernooi bij de mannen. Men wil het uh, mondialer en mondialer maken. Maar uh, ondertussen ontbreekt er eigenlijk zoveel. Aan topperrijders in dat sprinttoernooi bij de mannen. Dat het daardoor ja, een beetje een, een bijnummer dreigt te gaan worden in ieder geval deze 16e finales. Die Philippe uit Trinidad en Tobago komt net voor de finishstreep nog voorbij aan Edward Dorkens. Daardoor gaat hij door en is Dorkens veroordeeld tot de herkansingen vanmiddag. Alle topfavorieten onder wie uh, Gregory Boger, de Fransman, Shane Perkins uit Australië en Robert Firsterman uit Duitsland. Uh, uh, Hoeft uh, uh, niet, niet volle bak te gaan om door te gaan. Ze hadden het relatief makkelijk in deze 16e finales. Het ochtendprogramma zit erop vanavond of vanmiddag moet ik zeggen Vijf uur Nederlandstijd gaan we weer verder en dan krijgen we ook onder andere de Nederlandse dames te zien bij de ploegenachtervolging. Het maximale haalbare voor Kirsten Wild, Amy Pieters en Ellen van Dijk is de bronzen medaille. zullen ze toch een seconde of twee minimaal denk ik harder moeten rijden dan dat ze gisteren deden. Roeien, zitten ze al in de boot. Knap Versluis, Meiling en Hendrik Ragnar. Dat mag ik wel hopen, anders gaan ze zich zometeen nog te laat melden voor de start van hun zware mannen 4 finale. Ze wisten van de week met een derde plek door te dringen tot deze zaterdag, tot de laatste dag van de Olympische regatta. En hij rekt eigenlijk voor zichzelf en ook voor de volgers en de verslaggevers en de supporters en iedereen het roeitoernooi voor Nederland met nog, maar, of met nog twee extra dagen op. Het lijkt erop alsof op voorhand het goud is weggelegd voor Groot-Brittannië. Het zilver wordt ook een heel zwaar verhaal. Maar goed, voor de bronzen medaille zouden er in de finale... met de Duitsers, de Australiërs, de Amerikanen... zoals gezegd de Britten, de Grieken en de Nederlanders... ja, er zou voor die derde plaats misschien nog een verrassing in kunnen zitten. Wat vervelend is, is dat de baan gewijzigd zijn... in verband met de wind die wat mij betreft wel wat is gaan liggen. En het water ziet er steeds gladder uit. Maar Nederland zou oorspronkelijk starten in baan 6 was daar erg gelukkig mee, maar er is terechtgekomen in 2... omdat er is gekeken naar de snelste tijden, et cetera. En dat betekent dat de banen met de minste wind... de snelste deelnemers uit de voorwedstrijden in de halve finale krijgen. En ja, daar is Nederland dan wat minder gelukkig uh, uitgekomen. Aan de andere kant hebben we wel in uh, baan 2... goede dingen van Nederlanders gezien eerder deze week. Zometeen meteen de start. Lieselot Thomas met het NMS Nieuws. De Koninklijke Marechaussee heeft dit jaar op Schiphol al bijna net zoveel nepwapens en wapens onderschept als in heel 2011. Vooral het aantal nepwapens is toegenomen. Nederlanders kopen die in het buitenland. Tot nu toe zijn er 1600 wapens en nepwapens onderschept. Vorig jaar waren dat er 1900.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 En over anderhalf uur begint de Canal Parade in Amsterdam. Het is nu al erg druk langs en op, vooral de Prinsengracht. Canal Parade is het hoogtepunt van de Amsterdamse Gay Pride... die een week geleden begon. Voor het eerst vaart er dit jaar een Turkse boot mee... die de homoseksuele Turken in Nederland vertegenwoordigt. En dat is nieuws op dit moment. AMB ah, verkeersinformatie. In Frankrijk zitten we inmiddels boven de 700 kilometer file. Maar in Nederland valt het reuze mee met de drukte. Alleen de file op de A50 vanwege de werkzaamheden daar. Van Arnhem naar Os tussen knap het Valburg en knap het Eewijk 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Zomer. Snel naar de roeien met de Nederlandse mannen Hendriks, Meiling, Knap en Versluis Rugner. De vierde finale. Niets meer te verliezen voor de Nederlanders. Die zijn vertrokken en op weg zijn naar het eerste meetpunt. De 500 meter. De 2 twee kilometer, twee kilometer in totaal. Voor deze mannen voor de boeg. En nu moet het er dus uitkomen. Ze hebben zich toch wel wat verrassend en goed geplaatst voor de finale. En het is eigenlijk nog wachten op een echte stunt. Voor zover bij deze boot nog geen sprake van. Een echte stunt in het Olympisch roeitoernooi. En is deze Nederlandse boot daar dan licht toe in staat? Nederland tweede van boven. In baan 2 wel goed vertrokken. Gold ook voor de Amerikanen in baan 5. Maar het geweld dat zal toch met name komen uit, ba de, uit ba de, baan de 4 en uit baan 3. De Britten en de Amerikanen. De Britten met Gregory, met Pete Reed, met James en Andrew Trix Hodge. En nou hem zou je hem toch ja, de ster van de boot kunnen noemen. Groot-Brittannië als eerste door in baan 6. Gevolgd door de Australiërs. Dan de Amerikanen en Nederland. 3 tiende achter Brons op plek 4. Dan komen de Grieken en dan komt Duitsland daar nog achteraan. Slagman is Trix Hodge. Hij heeft een Nederlandse vriendin bij Groot-Brittannië. Spreekt nauwelijks Nederlands, maar goed. Een heel klein Nederlands tintje dus aan die Britse boot. Die het hier moet gaan doen. Er zijn al zoveel Britse boten geweest die het hebben gedaan. en goed voorbeeld doet misschien voor Groot-Brittannië in baan 6 dan ook wel goed volgen. Wij zijn vooral geïnteresseerd in Nederland. In Michiel Versluis, de nuchtere slagman die met zijn mannen is gaan zitten deze week. En hij heeft gezegd, we willen er wat moois van maken. We hebben niks te verliezen. Misschien zijn het niet onze laatste Spelen. Maar als je er dan toch bent, doe dan gewoon wat goeds. En laten we niet terugdenken aan de Spelen van 2008. De Holland 4. En de mislukte finale plek kwam er uiteindelijk niet. En dat was heel vervelend, want Nederland had toen goede medaillekansen. Op weg met de Britten. Een halve boot voorsprong op de roeiers in baan 6. En daar gaan de Britten. Met een halve boot lenkt de voorsprong op de rest van het veld. Kijken we twee banen omhoog en dan komen we terecht bij de Australiërs die er ook goed bij liggen. Lijkt erop alsof er een voorsprong wordt genomen door Groot-Brittannië. Gerard. Ja, Nederland staat op 3-1. Dirkse van der Heuvel zij scoorde het doelpunt al heel vroeg in de tweede helft. Heel goed begin natuurlijk van uh, het Nederlands team hier tegen Korea. Twee is het uh, afstand, twee doelpunten verschil is er uh, inmiddels uh, tussen Nederland en Korea. En dat lijkt veilig, dat lijkt veilig. Ragner, gaat verder met het roeien. De Nederlandse boot zakt terug in het veld zit inmiddels 2,5 seconden achter de Amerikanen en is flink naar achteren gevallen in het veld en wat dat betreft een zwaar middenstuk voor de boeg. We zijn de kilometer net gepasseerd. De Britten aan de leiding gevolgd door de Australiërs, dan de Amerikanen op plek 3. En dan is Nederland teruggevallen. Dat is slecht nieuws. Nederland staat toch wel vaak bekend om een wat minder middenstuk. Er is veel gewerkt aan de start eigenlijk bij alle boten. Er is wel sprake van een versnelling, zeker bij de lichte mannen vier, hoewel die boot niet goed lag om die sprint tot uiting te laten komen in hun finale. werd uiteindelijk laatste Nederlandse lichte vier boot. Dan komen de boten aan. Links in zicht op weg naar de 1500 meter als de zon inmiddels is gaan schijnen. Iedereen toch gek genoeg een poncho aan heeft. Alles is afgedekt, maar een een enorme regenbui heeft de baan net gemist. Hoewel misschien bij de start iedereen daar twee kilometer links van mij wel eens even flink geraakt zou kunnen zijn. Roeien misschien wel met een nat pak. En de Britten aan de leiding nog altijd die halve boot voorsprong. En Amerika in baan vijf gaat zich melden. Dat is om te zien voor de race natuurlijk niet verkeerd. Australië is op plek twee. Maar de Amerikanen dreigen er tussen vier en zes in baan vijf tussendoor te schuiven. En waar zit dan Nederland? Eén naar laatste... Alleen boven in de baan 1 uh, zijn het nog de Duitsers die het minder doen dan Nederland. Groot-Brittannië, Australië, Amerika en dan de rest van het veld. En Nederland zal geen medaille gaan halen. Daarvoor is het verschil veel en veel te groot. Een bootlengte of drie met de medaille plaatsen. En... Nederland houdt dan wel de Duitsers op een bootlengte. En dat zal het dan uiteindelijk wel zijn wat betreft Nederland in deze Olympische finales hier op het leek van Eaton Dorney. Het is geen goed roeitoernooi geweest. Drie medailles en het liefst één keer goud. Dat was de inzet van tevoren. Maar er is één bronzen medaille veroverd door Nederland in de Vrouwen acht. En deze boot zal daar geen tweede aan toe gaan voegen. Was dat wel gebeurd, dan had iedereen in het roeikamp toch een glimlach mogen tonen. Maar de grootste glimlach komt zometeen van de Britten die op weg zijn naar weer. Een gouden medaille in de Olympische regatta. Het houdt niet op. Het was bekend. Het is ook duidelijk dat roeien een sport is waar je naar verhouding vrij snel succes in kunt boeken. Vergeleken bij andere technische sporten. En dus wordt er geklapt en geramd en geroeid door deze Britse boot. Australiërs proberen wel druk te zetten. Doen dat in baan 4. De Amerikanen nog altijd op de derde plaats. In Nederland zit er nog een vierde plaats in. Het is wel een bootlengte met de Grieken in 3. En dat zal er niet in zitten. Sterker nog. Nederland wordt nog opgejaagd door Duitsland om de laatste plaats ja, te krijgen, in je handen geduwd te krijgen. Groot-Brittannië en Australië. En dat is spannend wat de Groot-Brittannië-boot met Trix Hotz erin. Hij heeft nog maar een hele kleine voorsprong en Australië is bezig met een sprint. Het is nog 100 meter. Groot-Brittannië gaat dit wel redden. Komt nu met de punt over de finish. Daar is dat goud wat van tevoren al was ingekleurd. Dan komt daar Australië, dan komt daar Amerika, de Grieken dan en Nederland strijdt nog met de... De Duitsers gaat dat volhouden. En deze boot met versluis met Ruben-Knap, Boas Meiling en Kai Hendricks. Komt dan toch wel flink tekort voor een podiumplek. Maar mag toch ook tevreden zijn over het halen van deze finale plaats. Meer zat er niet in. En het blijft dus wat betreft de Nederlandse groeiploeg bij één keer brons. En dat is een stuk minder dan bij de spelen van Peking. Toen Kirsten van der Kolk hier naast en Marit van Eupen. goud wonnen voor Nederland in de lichte, of de lichte vrouwen 2. Heel klein Nederlands tintje nog straks op dit toernooi. De lichte mannen zien we nog in actie. En daar is de Nederlandse coach Mark Emke dan bij betrokken. En dan hebben we het wel gehad. Er zal er een hoop gaan besproken worden de komende jaren bij de Roeibond. Met het BK van 2014 in het vooruitzicht. Nederland zal toch moeten laten zien dat het een roeinatie van formaat is. Dat waren we, dat willen we zijn. Maar dat zijn we in Londen met één keer brons voor de vrouwen acht niet geweest. Dan kijk je nu naar de Britten. Ja, dat is groot feest in die boot. Misschien ligt er zelfs wel een fles champagne ergens op de bodem gestopt. En die houtkamp, vertel me alles over de verrichtingen van het Nederlandse talent Daphne Schippers. Uh, graag, maar uh, het laatste bericht is niet uh, een goed bericht... want zij sprong ongeldig haar laatste poging. Het uh, wel goede bericht is dat ze nu vijfde staat in de rangschikking... na vijf onderdelen. Nadien Broerse, negentiende plaats. En ik uh, kijk dan even wie 1, 2 en 3 staat. Altijd wel aardig om uh, te zien. Ennis natuurlijk, de Britse uh, uh, uit, uh, uh, staat op de eerste plaats. En uit uh, Litouwen op de tweede plaats. Tjernova. Drie, Josipenko vier en Daphne Schippers dus vijfde. Dan denk je van nou, er zit heel weinig verschil tussen uh, Brons en Daphne Schippers. Maar het grote probleem is dat die Russische die op drie staat en de Oekraïense die op vier staat. Dat zijn uh, zeer goede speerwerpsters. En dat gaan we als volgende onderdeel krijgen over een uh, anderhalf uur. Dan krijgen we dus het speerwerpen bij de vrouwen. Het zesde onderdeel bij de meerkamp. Na nou, Gerard de Groot het hockey. en uh, Gerard die hangt lekker rustig achterover denk ik. Ja, 3-1 voor tegen Korea. Ik vind het toch een knappe prestatie hoor, van de Nederlandse vrouwen tot nu toe. Een wedstrijd waar ze met, met angst en beven misschien wel een beetje naar toe hadden uitgekeken. De wedstrijd tegen de Koreanen. De derde Aziatische ploeg in de groep van Nederland. En dat is juist hockey wat Nederland helemaal niet ligt. Nou, tegen Korea is het na die schrik al na vier minuten de 1-0 voor Korea... Allemaal weer goed gekomen. Dirkse van der Heuvel, Carlien Dirkse van der Heuvel... scoorde zojuist zo de 3-1. En Nederland blijft in balbezit. Ik denk dat die Koreaanse ploeg ook denkt van... Uh, nou, het zit er allemaal niet meer in uh, tegen dit team. Laten we de schade maar proberen zo beperkt mogelijk te houden. Laten we aanvallend maar kijken hoe het uh, allemaal afloopt. Uh, de Kim Lammer scoort niet. Nee, het schot gaat in het zijnet. Maar er komen achterin ook gaten in de nee-Koreaanse defensie. En dus kansen voor Nederland. Drie keer gescoord, geen enkele strafcorner. Weer drie vuil dat is de krachten van dit Nederlands team. Meisjes in de, in de aanval die gewoon weten wat het is om doelpunten te maken. Kim Lammers deed het eerder. Welte deed het vandaag. Ellen Hoog deed het weer vandaag. En ook daarbij dus Carlin Dirksen van der Heuvel. Die voor de derde zorgt. Nederland dus op fluweel, zou je bijna zeggen, tegen Korea. Er moet nog 27 minuten gespeeld worden. Dat is natuurlijk lang, dat is veel. Maar als Koreanen één keertje scoren, dan word je misschien een beetje nerveus. Maar tot nu toe heeft Nederland het duel gewoon in handen. Michael Kiwanuka, de ouders daarvan, die vluchten uit Ugan, Oeganda... vanwege het verschrikkelijke regime van Idi Amin. En Michael groeide hierop. Op een steenworp afstand van Alexander Palace, waar wij zitten, Ali Pally. Maswell Hill. Hij zingt Bones. so my thoughts at night That would I guess I would leave this world te strijken. ga zo leaf, je vraagt het niet aan mij nu, hè? Bij Op deze. Oh, nee, dat is goed. Londen 2012, het Olympisch nieuwsoverzicht. Op de roeibouw van Eaton is de Nederlandse mannen 4 zonder. Als 50 eindigt in de Olympische finale. En daarmee sluit de oranje-equipe het roeitoornooi af... met in totaal één bronzen medaille. Rachter Niemeijer. Meer geld, meer mogelijkheden. Kortom, uh, ja, alles gecreëerd bij de KNRB... om er toch een behoorlijk roeitoernooi van te maken. Dat is toch eigenlijk mislukt. Geen goud, wat uh, ja, de grootste droom was van de bond. En in het uh, 2014 in het vooruitzicht, het WK in eigen land... is het ook niet mogelijk om je nog te verstoppen als bond. Wat de afgelopen jaren bij die wereldtoernooien wel is uh, gebeurd. Meneer Meinders, voor het eerst technisch directeur... zal hij moeten evalueren. Fouten in de coachingstaf, de materiaalkeuze. Er is veel om over na te praten... Benieuwd hoe dat de komende maanden allemaal vorm gaat krijgen. De Oranje Hockeysters die zijn op weg naar een vierde overwinning in vier wedstrijden. Gerard de Groot, nog steeds 3-1? Het is nog steeds 3-1 op weg naar die vierde overwinning. Dat zit er uh, dik in. En dus ook op weg naar een halve finale plaats. Bij het hockey dus nog van alles uh, te verdienen aan medailles. Dit halve finale, ja, tegen wie dat zal gaan. In de andere afdeling uh, van, deze, van, deze, van dit toernooi, de andere pool, is het allemaal wat ingewikkelder. Maar Nederland uh, gaat hier uh, de wedstrijd tegen Winnen. Eén puntje hebben ze nodig om de halve finale te halen. Het worden er misschien wel drie. En dat is natuurlijk ook ruim voldoende. De Nederlandse springruiters zijn uitstekend begonnen aan het Olympisch toernooi. Het van de Bent. Ja Felix, de wedstrijd ligt nu even stil. Niet vanwege een incident of zo, maar om die zandbodem hier nog even te prepareren. Want die moet alle weer kunnen doorstaan. En dat was vanmorgen ook weer even met een hevige gestort bij. Maar dat deert niet. Hij wordt nu weer in gereedheid gebracht. En in de derde starten straks zal zijn Mark Houtsager over ongeveer een half uur. Maar de eerste twee starts voor Nederland. Dat was Jur Rieling met Boe Baloo en Marco van der Vleuten met Verdi. Die waren foutloos en om nog even een correctie te geven. En de eer toe te laten komen aan de Nederlandse focus van paarden. Maar liefst 21 van de 75 paarden die hier starten vandaag. Zijn Nederlands gevokt. In het Olympisch Stadion is de tweede dag van een vrouwenmeerkamp in volle gang. En die oudkamp. Die 80.000 mensen in dit uh, prachtige stadion hebben we gezien dat het ver, verspringen het uh, zesde onderdeel, uh, vijfde onderdeel van de dames uh, achter de rug is. Na vijf onderdelen. Daphne Schippers op de vijfde plaats. Mooie vijfde plaats. En Nadine Broerse, negentiende. Beetje tegenvallend het verspringen van beide dames. En zeer tegenvallend is dat uh, uh, de winnares van het meerkamp goud in 2008... Dobrinska eruit is. En de winnaar van het goud uh, vier jaar geleden op de 400 meter... LeSean Merritt. Hij is er ook niet meer bij. De Zwitserse triatleet Nicolas Spierig heeft na een spannende race de Olympische titel veroverd. Na een ware uitputtingsslag kwam ze als eerste over de finish... Park. Ze was slechts twee honderdste van een seconde sneller dan de Zweedse Lisa Norden. De Radio 1 Sportzomerbus is vandaag ingeruild voor een sportzomerboot. Mark Robin Visser die zit erop. Je mag zeggen dat Amsterdam zo langzamerhand roze begint te kleuren. Er worden hier honderdduizenden mensen verwacht die uh, naar die tachtig boten gaan kijken... die uh, tijdens de Kanalparade gaan uh, meevaren hier door de Amsterdamse Prinsengracht. En uh, we staan nu met de sportzomerbus uh, op het Westerdok. Dat is het startpunt uh, waar de boten aan het verzamelen zijn. Ik heb net de Turkse boot, dat is nummer 3 zien komen. Dat is een primeur dit jaar. Een boot met Turkse, homoseksuelen en lesbiennes. En ik kijk er naar samen met de directeur van ProGay, dat is de organisator, Irene Hemelaar. We zien dat het uh, goed is. Hoe groot is de belangstelling eigenlijk voor zo'n boot? Uh, heel groot. Dit jaar hadden we 188 aanmeldingen voor 80 plekken. Dus uh, ja... Het belangstelling is groot. En hoe gaat dat dan? Wordt er dan gelood? Dan wordt er gelood. Een aantal wildcards wordt er uitgereikt aan partijen die zeker mee moeten varen. Dus er moet een jongere boot mee. Er moet een oudere boot mee. De diversiteit van de community moet zichtbaar zijn in de botenparade. En, uh, en verder is er een loting. En die vindt plaats op verschillende categorieën. Dus de categorie kleine gaybootjes, grote gaybootjes... bedrijven met roze netwerken. Dat soort categorieën. Ja. Op nummer drie... Oh nee, nummer, ja, nummer drie is het. Dit jaar voor het eerst een Turkse boot. Dat klopt. Vertel. Uh, nou, twee Turkse dames melden zich uh, uh, met het initiatief... om een Turkse boot te organiseren. En uh, dat hebben ze vol verven gedaan... Ze hebben ons van ons ook een wildcard gekregen, want het is uh, redelijk uniek. Ja. Voor het eerst uh, in de geschiedenis van de botenparade... geven deze twee dames met hun boot een gezicht aan 20.000 lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen... en transgenders die onzichtbaar zijn. Juist, van Turkse afkomst. Van, Turk van Turkse afkomst, ja, ja klopt. Ja. Ja. Als we nou eens even naar dat lijstje verder kijken... Hè. jullie proberen het zo divers mogelijk te maken, nu voor het eerst een Turkse boot. Zijn we dan zo'n beetje compleet? Wie, wie mist er nog? Nou, uh, het zou natuurlijk heel prachtig zijn als er echt een Marokkaanse boot mee... Zou varen, uh, nou dat is misschien nu nog een brug te ver, maar wie weet wat de toekomst biedt. En uh, uh, nou voor de toekomst uh, ik heb ik ook nog wel een idee. Ajax-boot, ja, boot maar ja, dat dus... wordt natuurlijk niks. Een Ajax-boot, zolang daar een voetbaltrainer rondloopt, die denkt dat je homo's aan hun motoriek en hun uiterlijk kan herkennen. Nou, weet je wat dat het, is het is? een Schandalige toestand, het, natuurlijk. Het is een schandalige toestand. genant. Is het maar, ik ja. denk dat het gros van de Nederlanders in het diepst van hun hokjes denken als ze onverwacht zo'n vraag gesteld zouden worden... een vergelijkbaar antwoord zouden kunnen geven. Dus niet het maatschappelijk gewenste antwoord, maar gewoon het eerste wat bij je opkomt. Dus nee, hij had dat niet moeten zeggen. Maar uh, ja, hij is zeer van harte welkom met zijn team, met de KNVB op de botenparade van 2013. Het zou wel een stunt zijn. Nou, het zou heel mooi zijn. 400 jaar Amsterdamse grachten. Een triomftocht van de voetballers en van de roze mensen over de grachten. Ja. Ik zie het voor me. Kom nou eens een keer uit de kast, mensen. Zeg nog even een ander klein uh, nieuwtje wat ik hier opvang. Dat is uh, dat er geopteerd wordt uh, voor de Gay Games in 2018. Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat gomst hier. Het, ik heb het is gehoord. Is een idee? Het was natuurlijk, het is, uh, 1998 was het in Amsterdam. Ja, ik heb gehoord dat uh, er een initiatief daartoe is. Maar ik weet niet wie daarachter zit. Het nee. dus hartstikke leuk, zou dat ja. zijn. ja. ja. Nou goed, dat, uh, dat gaan we afwachten. Ondertussen dus de knelpreet. En dit is de hoeveelste ook alweer nu dan? De zeventiende. De zeventiende. Veel plezier hè. Gaat alles goed, mevrouw de directeur? Het, het uh, gaat van een leien dakje. De grote wolken zijn weggedreven. En volgens de buienrader komen we droog over. Mark Robin Visser, wat is het uh, bijzonderste dat je gezien hebt vandaag? Want het kan soms heel ver gaan natuurlijk, dat weten we. Hoe bedoel je, het kan soms heel ver gaan? Ja, het kan soms ik, heel ver gaan. Ik, ik, ik heb wel eens meegevaren met boten en dan zie je best wel leuke dingen voorbij komen. Qua bloot en qua wat er allemaal gebeurt. Ik voel oh, me af wat je hebt gezien. Oh, absoluut. Absoluut. Nou, het valt, als je het over pikante beelden hebt, valt het eigenlijk reuze mee. Op het strand is het spannender, denk ik. Maar ik zie vooral heel veel kleurig uitgedoste mensen in alle kleuren van de regenboog. Lang niet alleen roze, hoewel de boot van Almere komt nu voorbij. Die is helemaal in het roze en wit. Maar ik zie bijvoorbeeld ook groen en geel en nou ja, noem het allemaal maar op. Mensen hebben allemaal thema's uitgekozen. Thema Egypte, noem het allemaal maar op. Nou ja, keurig, wat wil je? Ik zie, ik zie wel een tepel en een bloot been. Maar ja, daar gaan we toch niet moeilijk over doen? Nee, dat is, is natuurlijk ook elk jaar. Maar ik dacht, ik was, ik was even benieuwd naar het, wat jij het spannendste vond. Maar je hebt het allemaal al gezien. <laughs> het is een mooi bondfeest. Het is een mooi bondfeest. En, heb ik en straks gaat ze hier los om twee uur. Nou, maar komen. En ze zingt O oh, Meisje...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 Meisje, vergeet niet te genieten. Je bent jongen en bent mooi als zou al je kleiner willen zijn. Dus vergeet niet te leven, want het leven is fijn. Omhelst je dikke kuiten, Omhelst je dikke kuiten Omhelst je sinaasappelhuis. Omhelst je sinaasappelhuis Omhelst je pukkels en je geest.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 Groeneberg met een vrolijke aanklacht tegen het huidige schoonheidsideaal staat op de website. Ze dus heeft gelijk, o oh meisje. De Nederlandse deelnemers speelden geen enkele rol van betekenis in de triathlon. Rachel Klamer kwam als 36 e over de finish. Maaike Kalers werd 41ste in Hyde Park. En Steven Dalebout die sprak met Kalers. Ja, jouw Olympische debuut. Hoe, hoe beviel het? Het uh, was zwaar. Uh, zwaar, maar was ik veel te, veel te ver achter. Uh, dat is ook mijn zwakste onderdeel. Um, hard gewerkt op de fiets, daardoor kwam ik in de derde groep terecht en alles gegeven met lopen. Maar omdat je zo hard gefietst hebt, uh, merk je dat toch wel. Ja. Was, was dat het kritieke moment dat je uit het water kwam en ja, aansluiting moest vinden bij de juiste groep? Uh, ja. Uh, toen ik uit het water kwam, ik mag eigenlijk niet schelden, maar toen dacht ik, fuck, daar ben ik zo ver achter. Uh, ja. Er werd redelijk samengewerkt, die op handen werkte samen. Uh, ik, uh, en op een gegeven moment, raapten we mensen op. En, maar er werd niet uh, frequent samengewerkt. En daardoor kom je moeilijker dichterbij. Uh, maar ja, dat is ook wel bekend van de dames. Dat ze in die zin een beetje een hard hoofd daarin hebben. En net doen of dat ze niet kunnen. Terwijl dat iedereen kan. Want dan uh, moet je dus ook nog lopen. Ja, oké. Okay. Je wil wel wat overhouden. Maar. Um, achteraan beginnen in het veld. Dat is altijd een achterstand. Dus ja. Tja. Hoe moeilijk was het dan. Uh, om, om nog wel vol gemotiveerd te blijven? Want je rijdt dan in principe. Ja, die voorste 22 zijn weg. dus daar rij je niet meer voor. voor die plekken. Nee. Um, ja. Uh, het is kwestie van, uh, van. Willem. Ja, in die zin. Je wil zo graag. En uh, het was al een geschenk om hier te mogen starten. Want... Afgelopen jaar heb ik het heel erg zwaar gehad en niemand verwachtte eigenlijk dat ik nog hier mocht starten. Uh, toch haalde ik mijn kwalificatie, dus um, ja, daar was ik al heel erg blij mee. Um, maar ja, uh, ik weet nu waar ik, uh, waar ik aan moet werken voor de komende vier jaar. En dan, uh, ja, dan uh, gaan we het opnieuw proberen hopelijk. Maaike ja. Kallers over de triathlon 41ste wedstrijd in Hyde Park. Steven Dalebout sprak met haar. Tom van het Hek. Presenteert zo meteen vanaf hoe laat? Nou, vanaf over een minuut of vijf. Tot? Van acht uur. Nee, joh, ik doe zeven uur. Ik doe een extra blokje vandaag. Dus ik ga met Jurgen zo het blok doen. En daarna met Rucella. Je was een vorm, dus de chef van de NOS-equipe heeft gedacht. We nemen die van het hek er even bij. Duur altijd duur staat. Wat gaan we doen? We gaan vooral door natuurlijk het slot van de hockeywedstrijd. Dat gaan we meenemen waar het zo goed gaat. Bij de paarden gaat het allemaal hartstikke goed. Dat gaan we meenemen. Er wordt volop atletiek gedaan. In het volgende blok gaan we de Nederlandse vrouwen tafeltennis wel een hele moeilijke wedstrijd tegen China. Het zeilen volgen we, de trampolinspringen. En natuurlijk alle andere prachtige Olympische sport die langskomen. Voor mij uh, nieuw, er is ook een quizje, hè, dat doen we elke ja. dag. Uh, ja, de, moet je gewoon een vraag stellen. De, en de klaaglijn moet ook nog tussendoor opnemen. Ja, die quiz, daar zit ik, dat is je wat weet, ik het Je weet hoe het af en toe heeft... wel eens met Dionne hè? Ja, ja, ik, ga even, ik heb het heel gedegen voorbereid natuurlijk. Maar ik laat een lastige vraag aan Jurgen over natuurlijk. Het dus uh, Nederlands doen. vrouwenteam doet het goed, hè? Jij bent, je hebt nog een beetje kijk op hockey volgens mij tegen Zuid-Korea? Uh, nee, maar ze spelen echt uh, heel goed. Ze hebben wat moeizaam uh, hun eerste wedstrijd gewonnen. Je merkt nu dat de druk er een klein beetje van het afgaan is. Deze wedstrijd winnen ze halve finale. Groot-Brittannië, de laatste pooltrekstander... is denk ik ook de grote concurrent uiteindelijk voor, uh, voor zilver en goud. Dus ik Gerard, uh, die heeft, uh, sorry hè? Was ja? uh, Gerard heeft het wel over, ja, uh, Aziatisch hockey ligt ons niet. Nou ja, het, het Aziaten lopen veel, werken heel hard. spelen een soort heel systematisch hockey. Hebben wij in het verleden wel vrij veel moeite mee gehad. En soms nog wel eens, maar vandaag hebben ze er heel weinig moeite mee. Dat zag je natuurlijk tegen die Chinezen, hè? Die Nederlandse dames, die Chinezen ja. die gingen overal voor liggen. Landen zijn fit, uh, gokken een beetje voortdurend met z'n allen lekker verdurend. En uh, heel snel eruit komen, maar vandaag is het ze niet gegund. Het leek even moeilijk te worden met de snelle 1-0 achterstand... maar dit team is gewoon een heel goed team op weg naar een mooie medaille. Tom van het Hak, de hek, heel snel eruit komen. <laughs> Sorry. Hockey uitgesproken, hè? Hak. <laughs> hak, hak. Tom van het Hak. <laughs> en dat is natuurlijk ook uh, vandaag een botte geweest bij jou. Heel en... snel eruit komen. Zo betekent van de bergen. Ja, Ber. daar zijn we weer.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 Overal toegang tot e-mail, agenda's en documenten. Vanaf 5,25 per medewerker per maand. Neem een gratis proefabonnement op office365.nl. Op zondag 5 augustus vindt de 24 ste editie plaats van de Deventer Boekenmarkt. Met bijna 900 kramen, de grootste van Europa. Kijk op deventerboekenmarkt.nl. Dit is Radio 1.